Al net schud met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn vannacht zeker drie mensen gedood. Daarnaast raakte er volgens de burgemeester van de stad 17 mensen gewond. Rusland bestookte de stad met drones, raketten en bommen. De burgemeester noemt de aanval de zwaarste sinds het begin van de oorlog. De stad ligt aan de frontlinie van Oekraïne en is regelmatig doelwit van Russische luchtaanvallen. In de haven van Antwerpen worden opvallend veel jonge Nederlanders opgepakt... die cocaïne uit zeecontainers probeerden te halen. Er zijn dit jaar al 140 mensen opgepakt. De helft van de betrapte uithalers kwam uit Nederland. Twintig van hen waren minderjarig. De jongste was 13. De politie en advocaten waarschuwen Nederlandse jongeren... dat straffen voor uithalers in België veel hoger zijn dan in Nederland. Minderjarigen kunnen maanden in een Belgische jeugdinrichting worden geplaatst. En volgens de politie onderschatten veel jongeren de risico's. Bij een brand in het Belgische Rode zijn de lichamen gevonden van een Oekraïnse vrouw en haar dochter. Ze hadden steekwonden en justitie gaat uit van moord. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.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 De Trump-regering stelt dat Doge, dat werd geleid door miljardair Elon Musk... deze gegevens nodig heeft om verspilling binnen de federale overheid aan te pakken. Het weer, de ochtend begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag kan de zon zich hier en daar nog laten zien. Maar ook dan regen, soms ook met onweer, hoort 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oké, okay, sorry, ik druk al die knopjes in en in één keer valt het stil. Goed is uh, Toepak leeft op de Radio, fijn, de toestel op aanstaan. Jazeker, daar zijn ze weer. Verdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is prachtig moment. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker, hou ze maar in de gaten. En wat was het gisteren allemaal weer een gedoe op de, op de, op de nieuwszenders, hè? A star is born, Elon. Ja, Jazeker, hoe was het ook alweer? De liefde is over tussen president Trump en ondernemer Musk. En het moddergooien begonnen. I was very surprised. Uh, the words he had for me Yeah, the words he had for me is unbelievable. Oh, yeah. Die wet, daar begon het inderdaad gisteravond mee. Een vreselijke wet, noemt Musk het op X. Trump reageert vervolgens op zijn eigen platform, through Social. Als we de contracten tussen Musk's bedrijven en de overheid intrekken... besparen we geld, zegt hij. Musk slaat terug, brengt Trump in verband met de Epstein-files. Dat is een van de meest beruchte Amerikaanse zedenzaken. Ja, precies. Die Epstein-files, dat is wel bizar. Die zijn niet helemaal openbaar gemaakt... omdat namelijk Donald, John, Donald J. Trump er ook geweest is... Ja. Dus vandaar dat ze het er ook een beetje onder de pet houden. Nou, of dat waar is, weten ze niet helemaal. Maar goed, Elon Musk, uh, ja, ze reageerde tot laat in de avond. Maar de geven was... Uh Trump er een beetje klaar mee. ...gebeld en hij zegt eigenlijk dat hij helemaal niet meer bezig is met Elon Musk. Elon Musk heeft zijn verstand verloren en heeft voorlopig geen zin om met hem te praten. Nou, nee, zeker niet. Elon, die uh, moest ook nog even reageren, maar sloot het ook af. ...eindigde gisteravond deze hele ruzie op, uh, op zijn platform X met een uh, peiling voor zijn volgers. Of het misschien niet tijd is ja. voor een nieuwe politieke partij in Amerika. Persons. Oh, goed. Ja, zeker. Nou. Zo daar de dikke maatjes. Nou in één keer zijn als, uh, als vijanden uit elkaar vandaan. En nou, we wachten het af. Echt op het nieuws gisteren ging het echt tien minuten lang hierover. Hè? Ongelooflijk. En wat het allemaal voor invloed zou kunnen hebben. Want ja, ze gaan allemaal naar de ruimte. En uh, er was zes miljard... Van uh, uh, Trump, was, van de regering, was naar Elon Musk gegaan. En ja, nu gaan ze het weer terugdraaien. Want hij denkt ook, ja, ik kan toch nog wel wat geld besparen. Er zijn nou, nog 12 ja. miljard naar uh, Elon Musk gaan, maar nou, dat gaan we even die, niet doen. Diegenen die dus op zo'n ruimtestation zitten, die kunnen voorlopig niet terug, ofzo. Ja, zoiets. Ja, die ja. zitten op. Die blijven maar lekker zitten daar. Ja. Ja, goed, Jete, he, nou goed, we zullen het allemaal, ik denk dat het allemaal weer mee gaat vallen op lange termijn. Want ja, er valt dan wel geld aan elkaar te verdienen. Dus nee, maar goed, wat is dus jouw? zou je denken, Wat dat zou je denken? Ja, echt wel. Nou ja, ja wat, wat mij ook opgevallen is, is natuurlijk het hele gebeuren met het kabinet. Ja, bizar. En uh, dat is afgelopen maandag pas, wat het geval is. Het lijkt toch alweer alsof het heel lang is. Ja, afgelopen maandag, ja, ik heb zeker wel indruk op mij gemaakt. En dat jij natuurlijk jager geweest bent. Oh, dat was echt zo'n waar. Hier voor de piep. Ja, ja, zeker. Ik ja. heb nog een klein, klein gebakje meegenomen. Oh, lekker. Ja, even voor nou. de vorm natuurlijk. En ja, uh, ja 60 jaar oud, dat is best wel een leeftijd ook. Ja, hè? Nou, ja, iedereen zegt ook al, wat zie je er goed uit voor je leeftijd? Nou, ja. bedankt. Dank je wel. denk je dat ik ben 70? Nee, niet. Ik ben 60 geworden. <laughs> nee, oké, okay, het is toch altijd wel... Een blond ben je. 60 jaar oud, dat is wel bizar eigenlijk. Dat je denkt, de laatste fases van je leven van je werk ga je ook in... Ja, het Dubbele zul je niet meer worden. Ze zeggen altijd dan: uh, hey, je bent uh, nog lang niet op de helft. Maar ja, nee. word je 120? Dat is de grote vraag. Dat, nee, die mensen zijn misschien nu wel geboren. Maar ik ben er niet één van in ieder geval. Ja, wil je rondloopt. dat ook, hè? Als je het, het verval in begint te treden, van, wil je dat nog gewoon 60 jaar hebben? Nou ja, het is altijd wel leuk: de film The Highlander. Met Christopher Lambert, Die daarin speelt, die uiteindelijk onsterfelijk wordt. En dan in het begin denk je: wauw, die wil onsterfelijk. Maar geen realiseren. van: oké, okay, als je onsterfelijk wordt. En dan valt iedereen van je heen en dan blijf jij dus altijd maar rondlopen. Iedereen die jou lief is, die is verdwijnt. Ja, die verdwijnt. Maar goed, als iedereen heel lang blijft rondlopen... is het misschien ook wel weer er. Nou, wat is de filosofie, filosofie ja. allemaal weer op deze vroege morgen alweer. Ja, nieuwe verkiezingen hoor ik. Die zijn in oktober... Is het oktober, is het oktober? verkiezingen. Ze zijn op woensdag 29 oktober. Ja. oktober. Ja. Dat is de eerste mogelijkheid, zegt okay. ja, de dat in mijn agenda Het duurt dan zetten. dus nog bijna vijf maanden. Vijf maanden moet een beetje een houtje touwtje worden gedaan. Ja, wij zijn het allerlaatste. Hè. Met, uh, in Engeland was dat geloof ik het was dat het 40 dagen duurde. Ja. Zo snel waren er nieuwe verkiezingen. Dan komen wij met vijf maanden. Ja, en uiteindelijk zijn de, de posten... Dat was natuurlijk weer asiel en stikstof waren heel populair. Want daar kan iedereen natuurlijk ook een beetje op scoren. En uh, ja, dat, Faber, ja, Faber heeft het gewoon helemaal gedaan. Hij is, hij is zelfs afgerekend gewoon door Wilders. Dat je denkt, Wilders stond altijd voor erin. En in één keer heeft hij het toch laten vallen. En denkt van, ja... Ik ga niet meer door zo op deze manier. Nou nee, goed, straks onder andere de geschiedenis... en het ook alweer de verjaardag... en de Zandvoortse berichten zit in dit radioprogramma. Eerst maar even Goud van Oud... hier met de Factsie. We hebben vroege morgen de fact All my friends are falling in love. Jazeker. Yes, ja, ze zingen de voice Diep over. Maar goed, ze hebben zelf nog geen relatie blijkbaar. Als het daarover gaat, tenminste. Ik zeg advies van mij altijd, ga op danslis. Dat is de, de makkelijkste manier om dichtbij een partner te komen, zeg ah. ik altijd. Ja. Zeg, dring jezelf op. Dus altijd plak. Goed, het is de zaterdagmorgen vandaag in de krant te lezen. Onder andere gisteren, ja, de staking doet het openbaar vervoer. En op zo'n moment uh, vonden we het wel zeer irritant. Een 24 een student Daan. Die moest vanuit Amsterdam in, uh, in Utrecht zien te komen. En die zat met zijn handen in zijn haar. En ja, uh, had ik een taxi moeten boeken of een fiets? En dacht hij, nou weet je wat? Uiteindelijk heeft hij samen met een medestudent besloten... Uh, nee, op eigen houtje zeg maar pendelbussen te regelen. Tussen de twee steden. En de bus reed ochtends twee keer. En aan de einde van de middag ook. En op die manier hebben ze hier al 250 mensen... gewoon lekker snel op hun uh, bestemming gebracht. Heel sociaal, zeg maar. Om gewoon je medemens zo te helpen. He? Ja, ja. Dat, uh, dat hoort gewoon. Dat hoort zo, precies. Uh, en uh, ja, met zo'n bus is heel handig. Ja, met de auto kan je toch een paar mensen meenemen. Maar met zo'n bus kan je echt nog een gezellig zweertje maken. Dat is zeker waar. Maar je merkt het wel gisteren, want ik ging gisteren dan met de gewone bus van uh, Haarnem naar Zandvoort. En ja? daar zag je ook bij het circuit. Echt dat er, uh, en ook, ook bij die uh, kampeerverenigingen, zoveel mensen bij de bus staan. Dus ja, je kan wel naar die trein gaan, maar dan ga je daar weer in. De, ...in een bu vervangende bus staan... ...die alsnog naar Haarno gaat... ...dan nou kan je beter maar gelijk op die bus stappen. Ja. Nee, dan hoef je niet dat de te lopen. Maar ja, het is wel heel lastig allemaal. Nou ja, het is voorbij. Ik bedoel, ja, het is alweer voorbij. Het is alweer ja. voorbij, dus uh, de lastigheid... ...ik heb er helemaal niks mee te maken... ...want ik dan natuurlijk op de fiets... Ja, Hij zit nooit werk. in de trein volgens mij. Nooit, nee, Ik vind het zo het, ge... het is wel Volks, hè? Tussen het is gewoon een volk. Nee, dat ja. gaan we niet doen. Het is echt ja. Nou, vertel. Wat heb jij, de Britse waarschuwing? <coughs> Ja, het schijnt dus zo te zijn dat tegenwoordig uh, vrouwen die diabetes en afslankmedicatie gebruiken, zoals uh, Ozempic, Wegovy en Mounjaro, uh, die moeten aanvullende anticonceptie gaan gebruiken, want er zijn totaal 40 meldingen van vrouwen die zwanger zijn geworden tijdens het gebruik van die medicijnen. Oh. En ook in Nederland zijn er al een aantal meldingen binnengekomen. Nou, dan ben je afgevallen en dan word je weer dik. Ja. Er ja, zit dus allemaal een baby in. Wel, op een, op een andere manier word je dik. Ja. Ja, maar dus dat is niet Dus werkzame toch... stoffen zoals semaglutide en tirecepatide schrijft hij mee. Ja. Ze, ze bozen bepaalde hormonen na die de etos onderdrukken. Maar het schijnt dus wel zo te zijn dat die werking dus van orale anticonceptie, spelletjes en zo. dat schijnt dus verminderd te worden. Oké, okay, dus, de, oh jeetje, dus allemaal met allemaal middeltjes die elkaar tegenwerken. Ja. En, dan... en in Engeland was het dus zo dat er uh, van de 40 meldingen. waren er 26, dat ging over Mount Jaro. Dus dat zie je... En acht over oostempik. Dus uh, nou, 9 over Ja, Dat zit even weet. Maar ja, geen meldingen... Het is ook uh, allemaal gedoe. Want je, vorige week hadden we het er ook uitgebreid over dat, uh, dat O-middel... Ja, ik noem de naam gewoon even niet. Maar goed, dat, dat, uiteindelijk dat het ook iets in je hoofd doet. En ja, dat zou natuurlijk iets met hormonen te maken kunnen hebben. Ja, ja dat is ja, mooi uh, dat je niet meer denkt over, uh, nee. over eten. En ik moet ook eerlijk zeggen... Uh, dan ga je erover nadenken van, is dat inderdaad zo? En nou ja. heb je het in de gaten van, ja. Moet je eens kijken hoe vaak je erover denkt. Nou, ik moet boodschappen doen, want we moeten straks eten. En, ja, misschien uh, Wat met deze zal ik vrouw, maken? Het, uh... En, uh, wat heb ja. ik in huis? Maar dat doen vrouwen meer. Mannen die uh, pakken gewoon, want het is er. Dus die hoeft er helemaal niet over na te denken. Wie? Mannen? Mannen, over het algemeen toch wel. Voor het eten? Ja. Hè? Nou, als er... Van wat er op tafel moet komen s'avonds en zo. Al okay. dat soort dingen. Dus dat is een hoop geregeld. We, we generaliseren dit nou weer? Dat ja. mannen er nooit mee bezig zijn met eten? Veel minder. Veel minder. Oké. Okay. Nou, De mannen die je... denken er niet aan. En die heel uh, veel mannen die interesseert het ook helemaal niet. Dat merk ik ook wel van uh, wat er op tafel komt. Van, nou ja, het okay. zal wel. Ja, ja. Ja, ik heb niks met eten. Dat is waar. Nee, precies. Maar goed, de anderen willen lekker eten, dus. Ja, maar mannen over algemeen zijn mannen veel minder geïnteresseerd en vrouwen kunnen meer Maar Dan vraag ik me af, zullen mannen dan minder dik zijn dan vrouwen dan, omdat ze minder met eten bezig zijn? Dat nou weer niet, hè? Dat weer niet. Dat nou weer niet. Nee, nee, nee. of zijn die vrouwen allemaal feeders? Maar oh, dus al die mannen zitten te voeren. Precies, dan raak je die man kwijt en oh, Ja, anders lopen ze weg. En een andere dikke vrouw. <laughs> ha, sorry, dat mag weer niet. Dit. Maar goed, ja. uiteindelijk, ja, het, is, het is mooi. Door dit, door dit middel gaan ze dus niet meer aan eten denken. Maar denken ze dus aan seks, want ze zijn allemaal zwanger geworden. Dat is toch ook niet helemaal te oplossen. Liggen. Ja, nee. Jezus. Ik goed. Dus even kijken wat we straks nog meer hebben in het Zandvoort Nieuws. En natuurlijk de, de geschiedenis. Eerst even een beginnend beetje, zou je denken. Nee, ze staan, bestaan al een tijdje. Girlstones. Ze hebben een MP uit. En de blame, de schuld, ligt altijd bij een ander. Soft wind blew over my face As my tears dried I slipped away Pearly moon shines so brightly from space But I didn't feel right Such a dark and lonely night No, I never really leeft. Ja, Kulston! Blame geeft de schuld altijd een ander met dat leuke videoclip vast op Facebookpagina van ons. En is ook even bekeken erachteraan. Ja, Poolside. Vorige week maakte ik nog een grapjes over. Ja, gezellig langs het zwembad zitten. En lekker genieten van, uh, van de vakantie. Maar goed, als je de tekst zegt met je volg van deze G, Gia Ford. Ja, dan zingen ze toch heel iets anders. Dan zingen ze van uh, uh, Poolside, uh, blow your brains right out. Dus het gaat over een hele andere zaken, Over oh. Suicide. Eh, nou ja, goed, er zit een ondertoon in deze plaat. Ja, het klinkt zo lekker koppelend, maar het gaat over een hele zware zaken in het leven. Nou ja. goed, uh, Suicide, ja, daar gaat het onder andere over. Goed. Oh. Ik zal me eens even in verdiepen. Deze dames is achter de oud. En uh, waar komt ze eigenlijk vandaan? Ik moet eens even kijken waar ik ze achterna komt. Nee, ik kan me ze gewoon niet vinden. Er is al wel informatie over haar, haar nieuwe singles, maar niet over haar persoonlijk. Goed, oh ja, dat is een mooi geheim. Nou, er is een nieuw project, uh, zij is ze gestart in Twente. Ja. Want, uh, want er zijn natuurlijk van die e-bikes. En het is dus toch wel dat veel, veel fietsers uh, toch wel ongelukken krijgen en op de eerste hulp terechtkomen. Ja. En uh, er zitten ook veel ouderen tussen, zo, mensen van rond de 60. <laughs> Sorry, ik kan het niet laten. Maar in de afgelopen jaren is het aantal incidenten met fietsers enorm toegenomen. En wat is nou de oplossing? Want ze zeggen al, van, ja, we zouden de infrastructuur veiliger kunnen maken. Andere optie is de snelheidslimieten voor auto's te verlagen. Naar 30 km per uur. Oh, dan kunnen die fietsen sneller. Ja, nee, ik snap hem. Nee, Dan dus ga gaan de goede kant fietsen op net zo snel. Ja. <laughs> maar uh, ze staan ook te kijken naar de oplossingen bij de fiets zelf. Want waar de auto allerlei nieuwe technologieën krijgt. Hè, voor verbetering ja. van de verkeersveiligheid. Is er aan de fiets eigenlijk niets veranderd. Het is een fiets, je trapt en je raadt. Ja, het is echt belachelijk ja. gewoon ook. Ik zei, in die pauwpoortfietsen vind ik zo irritant ook. Die zo langzaam rijden. Ja. Oh, maar dan moet je ze omheen zo. <laughs> maar ja, die meneer Geurs die zegt ook van... Ja, we proberen een stukje van de techniek die al in auto's zit... eigenlijk naar de fiets te brengen. En dan kijken we wat wel en niet werkt. Maar ook wat de fietser prettiger en aangenaam vindt. Niet maar het trappen. moet niet alleen veilig zijn, maar ook comfortabel. Nee, dat zijn die fatbikes. Maar er zit allemaal jongeren. Nee, okay, op. Ga, ga door. Laat je niet maar uh, ze laten al zien, ze zeggen, er komt een bak achter op de fiets. En daar zit een J Jetson Nano, dus een minicomputer. En die voert allemaal berekeningen uit. Yeah. En dan zou het eigenlijk zijn, wordt er een gevaarlijk punt bereikt. Met de fiets. Ja? Dan krijgt de fietser een geluidssignaal te horen. Oh mijn god. Stoppen. Je moet hier. Maar tegelijkertijd schakelt de trapondersteuning uit. Ja, ja. of remt de motor automatisch bij. Ja, nee, heel dus goed. dat is wel mooi. Oh mijn god, waar dus gaan we uh, toe. Ja, dus de e-bike die, die wordt dan dus eigenlijk over een paar jaar... willen ze dat in de winkel hebben. En ze zijn aan het onderzoeken wat voor fietsengebruiker ook accepteert. Nee, als gewone fietsen worden straks gediscrimineerd. Meneer, u rijdt zonder advies. Ik weet niet of u er zomaar zonder advies kan rijden. hoor. Het lijkt mij niet zo veilig allemaal. Nee, het is ja, een goed. beetje gevaarlijk Ik pas geleden allemaal. met mijn... Uh, zijn we zijn nog wel eens een Maar welke, in welke wereld leven we over? Weet ik van 20 jaar of zo, weet je wel. En dan zeg ik mezelf, ja, nu hebben we natuurlijk nog Siri op onze op ons mobiel. En die geeft af en toe ongewild advies. Maar straks hebben we natuurlijk gewoon zijn oortje in. En die kan ook op elk moment, als jij in gesprek bent met mensen, zegt hij van. Nee, volgens mij kan je beter dit zeggen. Dat is beter. Weet je, dan kan je op elk moment advies geven. Als jij bijvoorbeeld elke dag met je fiets, met je e-bike of met je auto alle ritten uh, aflegt. Ja? Dan kan dat natuurlijk allemaal in een groot datacentrum worden verzameld. En dan kan in uh, ieder geval het. Um, uh, het, het, het grote orgaan gaan berekenen. waar de volgende dag uh, bijvoorbeeld files komen. En aan dan daarvan kan die persoon jou of dat apparaat. jouw advies geven. Nou, er wordt berekend dat daar heel veel files gaan komen. is dus misschien handig om daar naartoe te gaan. Ook met fietsen, nou. alles kan geadviseerd worden. Via een oortje krijg je dat ingeluisterd. Dus zelf nadenken. Ik vind het nogal vermoeiend. Ja, ja, maar dat wordt ook steeds moeilijker. dan ja. je ouder wordt wil ik Ja, persie, het gewoon, maar Dat is helemaal activeren. niet meer nodig. Want ik bedoel, alles wordt voor je brekend. En waarschijnlijk, ja, als er genoeg data ingaat... kunnen zij veel beter dingen voor je adviseren. En ook veel beter... En misschien hoef je het zelf ook helemaal niet te zeggen. Is er gewoon iemand, die zo'n stemmetje op je rug... die dan die, die conversaties regelt... die jij kan observeren van... Oh, dat heb ik allemaal wel mooi geprogrammeerd. Een <laughs> stemmetje op je rug de hele tijd. Ja. Net als je de hele tijd iemand op je rug hebt zitten. Echt, zo'n nou, soort... Uh, zo is dat weasel, weet je wel. Uh... Ja, gewoon. Ja, nou, gewoon die, die alle contacten voor jou aanlegt. En jij mag gewoon lekker genieten van het leven. Maar nou goed, uh, over de vetbikes. Ik moet er nog wel even op terugkomen. Pas geleden had ik wat problemen met mijn auto. De koppelingpendaal uh, was in één keer stuk. Oh. Dus toen moesten we eigenlijk duwen. En wij vonden het wel een uitdaging om in ieder geval een kilometertje... over een drukke weg heen te duwen. Dat vonden wij wel een uitdaging. Wij zijn vooral mijn vrouw en ik wel gek op dat soort uitdagingetjes. Kijk of we dat redden. Mijn kinderen zijn minder... Uh, uh, fan van. Maar toen waren we eigenlijk daarmee bezig. En toen kwamen er een paar keer van die vetbikers voorbij. En die stopten echt. En die zeiden, uh, kunnen, kan ik jullie helpen? Moet ik even helpen duwen? Uh, nee, nee, nee, dat willen we zelf doen natuurlijk. Dus nee, bedankt voor het advies. En echt, er kwamen een paar voorbij. Ik denk, wij waren echt onder indruk. Dat, eigenlijk dat toch zo best behulpzaam zijn. Zo behulpzaam zijn oh, die vetbikers. Ja, Want de gewone e-bikers, die waren toch wel snel weg. Maar dus de kinderen... Die kinderen op de vetbike die stopten en die wilden wel duwen. Oh. Dus ik. Uh, nou, ik. Uh, ja, je je, je bent helemaal blij met. De... Ik, ik ben blij met de, vet, met de vetbikers. Die houden natuurlijk ook spiekeracht over om nog even zijn oudje, uh, autootje aan te duwen. Van zijn autje. Dus. Uh, nou, weer <laughs> even het recht gezet. Altijd gepoepen en geznijd over die mensen. Dat is nu even. Wonderbaar. Goed, my morning jackets. Every day is magic. Elke dag is het toch weer een magisch belevenis. Maak het. Ik maak iets moois ervan, zeg ik altijd. Mee. Straks is Antwoordse berichten. Hier. I make a promise to in de van Everyday's Magic... My Morning Jacket. Ja, er hangt ie. Oh, hij is weer gestoomd. Heb je me gestoomd, vrouw? Ja, mooi. Kan ik hem weer aan vandaag. Kan ik weer shinen. Kan ik weer een magische dag van maken. Zo is het weer, Dulckie. Ja, goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Oeh, is het wel zo'n berichten. Zeker. Oh. Aangrijpende buitententoonstelling uh, van, uh, van kind. En het gaat over, uh, vooral kinderen, uh, en mensen... Uh, nou, ik moet eigenlijk zeggen... Het gaat over mensen tussen de leeftijd van 20 tot 80 jaar oud... die als kind opgroeiden met een ouder die uh, psychisch of verslaafd waren. En ja, die hebben daar waarschijnlijk uh, toch een leven lang last van gehad. Dat heeft toch een groot impact gemaakt. En daar hebben ze mooie foto's gemaakt. Echt levensgrote. Echt hele grote foto's. En vaak is er dan een soort twee portretten in elkaar gewurmd. En dat ziet er wel indrukwekkend uit. Lars Carré was ook onder indruk. Je hebt veel respect uh, hiervoor. En er uh, zijn een aantal verhalen bij die foto's te vinden. Uh, wat het gedaan heeft met mensen. Uh, hij zegt, ja, het geeft een dubbel gevoel. Het is mooi, maar eigenlijk zou dit toch niet moeten kunnen in deze maatschappij. Je zou toch gewoon denken van, dat het allemaal... Een goed werkende maatschappij is, en dat we elkaar kunnen opvangen. Nou goed, je hebt twee organisaties. Je hebt de COP, dat is kinderen van ouders met psychische problemen. En je hebt ook nog de COF, en dat is kinderen van ouders met verslaving. En het schijnt dus dat jaarlijks eh, 405.000 ouders hier last van hebben. En daar dus hulp bij moet krijgen. En Pieter, uh, uh, Peter, die heeft, uh, een gitarist, die had er een lied over gemaakt. Dat ging dan over zijn zus, die destijds uit het leven heeft, is gestapt. Dus die ook psychiatrisch problemen had. En nou ja, het zijn altijd dingen die wel op zo'n gezin kunnen drukken. En uh, ja, het, het is, um, ja, als persoon moet je uit de schaduw van je ouders kunnen komen. Dat is het probleem eigenlijk. En uiteindelijk is de tentoonstelling te zien tot en met. Het trekt door heel Nederland. Maar nu is het tot 23 juni hier in Zandvoort te zien. Ja. Ja. Leuk, leuk. Nou, leuk, interessant is het nu. Ja, nee, ja. maar dat dat, dat gebeurt... Uh, en ik vind het heel goed dat ze um, hier aandacht voor vragen. Ja, als je er zelf niet mee te maken hebt... je denk je van, oh ja, oh, dat kan ook nog natuurlijk, ja. Ja, en dan denk ja. je wel eens dat je het slecht hebt... en dan kijk je hier en daar om je heen en denk je... nou, die mensen hebben het toch wel een stuk minder goed getroffen. Dus ja. Dan mag je toch gewoon wel weer blij zijn dat jij het wel goed getroffen hebt. Ja. Nee, ik heb hier een hele leuke foto van een, uh, een huis... Uh, en dit is een hubba-bubba-beelding ja. van de Street Art Frankie. Ja. En het leuke is gewoon dat uh, nu vandaag... Dat zal de kunstmanifestatie Street Art Zandvoort 2025 officieel worden geopend. Het, het, het uh, dorp wordt verrijkt met onder meer zeven enorme muurschilderingen. En bij deze editie ligt er aan op een beeldenroute... met zeven kunstwerken langs de boulevard Paulus Lood. Dus het is in deze keer dus niet uh, bij Bouwers Palace... maar vanaf uh, de rotonde en dan richting Zuid... Tijn Akersloot. Maar uh, de opening vindt plaats uh, op zaterdagmiddag. Vandaag Mooi, dus, om half vier. Ja. En wethouder Gert Bluis en curator Theo Steijn die uh, zijn dan bij strandafgang 5, bij Niers Beach House. En uh, na de opening gaat er een wandeling komen over de boulevard... Paulusloot, zuidwaarts, langs de video-installatie en er is van alles te zien. Ik zou zeggen, ga zeker even kijken. Yes. En dan gaan ze daarna over het strand helemaal naar South Beach. En er is bij paal 69 op het Naakstrand... Uh, is er dus uh, gewoon uh, een grote uh, expositie. Oh. En oh. de hele zomer zal daar in het teken van de street uit Zandvoort staan. Ja, goed, die realtime is van de Maarten Baas... En Ik heb zelfs eens van, is dat hele oude kunst? Maar dat realtime is namelijk ook al een beetje geweest. Hoor. Maar goed, dat is wel even goed om wel leuk om te real kijken. Realtime is het ja, geweest? Ja, realtime. Nou ja, het, het, hij heeft verschillende realtimes gemaakt. Onder andere digitaal. En dat is dan digitaal en wordt... Elke keer wordt er dus van achter dus iets zwart gemaakt en weer weggehaald. Waardoor dus digitaal uh, tijdvoorschijn ging komen. En je hebt het ook, ook realtime. Dan heeft hij vanuit een kraan heeft hij, uh, naar beneden gefilmd. En dan zijn er twee mannen bezig met de wijzers van een klok... elke keer een klein beetje te verschuiven. En dan vegen ze dus elke keer die hele lange wijzer met rommel. Wijst oh, ja, een klein beetje op. Gezien. En zo heb je ook is dat. de klok waar, die, waar iemand in zit... die dan de wijze paard elke keer bijtekent. En je hebt op Schiphol ja, ook zo is. Maar ja. goed, het is een beetje oude kunst, vind ik. Ik weet niet of je daar nog steeds mee gaat. Dat is klaar volgens Ja, maar mij. er zijn ook weer nieuwe mensen. Dat is voor jou ja, toch een eerste ja, ervaring. Klopt. Geslaagde derde editie van Buurtfeest Noord. Heerlijk weer. Iedereen was aanwezig. En zeker ook het ontbijtje was zeer in trek... En ontstonden tijdens het uh, ontbijtje verschillende gesprekken. En ze uh, hadden hulp van de uh, Oekraïners. En uh, ja, wij helpen de Oekraïners. En de Oekraïners hielpen ons weer bij zo'n uh, geslaagde buurtfeest. En er waren attracties: uh, bal schieten, mikken op een opblaasbare wand, een kofferbakmarkt daar en een salsa workshop En uiteindelijk was het allemaal georganiseerd door Zandwoord uh, Inside. Een lady Mix heeft nog wat muziek laten horen. En uh, Kimberly Kimber uh, Fransen. Die is van de voorschool, Die heeft ook nog opgetreden. Dus het was een, ja. een, een, een hele verbinding iets. Een, een, ja, een, een mooie verbinding zijn daar ontstaan. Ja? Ja, er is, uh, dit weekend is natuurlijk het Pinksterweekend. Ik heb trouwens wederom niks gemerkt van, uh, van uh, Belletje lellers en zo. Jij? Oh, je hebt gelijk, dat is al vrijdagavond, vrijdagnacht. Ja. Nee, niks van gemerkt. En ik, heb ik, niks ben ik heb ook helemaal niks gehoord of gezien over uh, dat je weer zo'n bakjesmarkt hebt daar in Haarlem langs. Uh, oh ja. ja. Het zou dus ook slecht weer worden. En het is door het slechte weer, hebben ze dus die pizza-markt die deze week zou komen, dit weekend, die hebben ze ver, verzet. Oh. Want uh, uh, dit is nu verschoven naar het weekend van 15 en 16 juni. Want het komt echt vanwege de slechte weersvooruitzichten. Nou ja, ik zag gisteren dat het. Uh, en vandaag is zondag echt enorm zou regenen. En ik zag zelfs uh, iets van 20 milliliter. Zeg ik dat goed? En, uh, maar nu, als je nu al kijkt, is het nog maar 7. Dus uh, het, het verdampt dan een beetje. <laughs> maar uh, ze vonden het onverantwoord met de slechte vooruitzichten. En je moet er ook niet aan denken dat de hele tent, dat al die spullen wegwaaien en zo. Daar zet je niet op te wachten. Nee. En ze betreuren het zeer. Want ze weten dus gewoon dat de bezoekers er zelfs een weekend voor uittrekken. En hotels geboekt hebben voor een lang Pinkster weekend. Dus niet alleen voor die voor deze event, maar voor het hele weekend zelf. Ja, tuurlijk. Ik, heb, ik kan me niet heugen, inderdaad. Met Pinkster wordt het altijd een beetje mooi weer te zijn. En dan kan je dat liedje draaien op een mooie Pinksterdag. Oh zo. ja, natuurlijk. Ja, nee, het, precies. De, de aarde het om, maar wij zitten te zeuren... dat het nog steeds uh, dat het zo koud is allemaal. Als het een keer slecht weer is. Ja. Je had wereld te smaken. En vrijdagavond uh, was er veel, waren er veel muzikaal optredens. Ja. En er was één speciale een Nederlandse Turkse cabaretière. En Jury uh, Yuri, Yuri, Yuri Je spreekt er waarschijnlijk verkeerd uit. Hele mooie dame. Ik had nog even gekeken wie dat precies is. Ze, is, ze, ze woont in Bentveld. Ze kwam toen ze tien jaar oud hier naar Nederland. En uh, uiteindelijk kwam ze hier in uh, Zandvoort. En toen zag ze dus bij Café Anders... zag ze dus de Smartlapavonden uh, avonden En daar oh. was ze van onder de indruk. En toen dacht ze van... Ja, ik vind Zandvoort ook een heerlijke plek. Dus ze heeft een uh, lied gemaakt over... Uh, ook een Smartlap over Zandvoort. En dat, uh, dat uh, bracht ze vrijdagavond te gehooren. En ze had zelfs nog een oogoperatie gehad. Maar toch zei ze van... Nee, nee, nee, nee. Ik ga toch optreden. Dus echt een uh, door, doorzettertje. En uiteindelijk... ze oh. uh, dus hebben een nieuwe... Die we nog kunnen draaien af en toe voordat wij. Nou ja, plannen. ik denk dat die. Ja, ik zal leuk. het eens even googelen. Maar ja. het is een mooie dame die dus uh, al heel wat uh, dingen heeft gemaakt. ook. Ja. Ja. Oh ja, dat was erg leuk, inderdaad. Het uh, lekkerste. Uh, uh, wereldse smaken. Ja. Ik ben zelf op zondagavond geweest. Ja. En het grappige was dan wel dat je dan. Uh, toen was dat. Uh, wij gingen pas om 6 uur, zeg maar. En uh, dan wordt het wat later. En dan. Uh, komen ze op een gegeven moment van... jongens, we moeten los, want ze willen gewoon, een, dat, dat hun tent leeg is. Ja? Dus je kan niet voor de helft van de prijs kan je dingen kopen. Oh, jee Ik zeg van, nou, ik heb nog drie euro erop staan. Van, nou, ik loop er wel even heen. En Kofferbakmarkt. Krijg ik gewoon een soort uh, baarmehapje. Maar dan staat ze altijd lekker, hè, mevrouw? Ik denk, zeg niet de hele tijd mevrouw tegen me. Ik voel me nog zo oud. Ja, En dan van, uh, nou, ik zat gewoon echt te smikkelen. En ja? de rest was wel weggegaan. Maar ik ja? zat daar in een, een, een of andere bankie of zo. De hele, hele tafel Ze hebben er al vier, vijf keer gezegd. Lekker hè, mevrouw? <laughs> <Ja>. <laughs> maar het was, wel, het was wel heel gezellig. En, uh, en heb je het allemaal leeg kunnen maken? Ja, het was een heel klein bakkie. Oh, okay. Maar uh, toen het Zandvoort was er. En heel veel bekenden. Ja. Uh, maar je merkt dan gewoon, van, dan is het even druk. En in een uh, half negen, kwart voor negen. Het werd ook een beetje koud. Ja? En toen was het gewoon bijna uitgestorven. Dus ja, dan, okay, dan. met hun zooi zitten. Even lekker schronsen en dan snel naar huis. Ja, maar ja, was dat was wel een heel van de, Was er een of andere soundmix, iets uh, voice of uh, weet ik of was het op de televisie, dat moet ik altijd zien. Of, uh, oh nee hoor, nee hoor. Uh, maar <laughs> het, het is wel goed om even wat te eten, want je merkt gewoon dan... Uh, je hebt één glas. En dat glas dat moet je steeds weer inleveren als je iets nieuws wil. Ja. Dus dan zegt, iemand dat drinken? En iedereen heeft even gauw zijn glas leggen. Want die mo hij moet weer gevuld worden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, daar drink door. je natuurlijk wel meer dan, uh, ja. dan uh, je van plan bent. Zeker. En daar nou, is ook de uitdelingen nog. Uh, nee. Peken? Dat niet. Nee, dat dacht ik wel. <laughs> dus er is niemand zwanger geworden. Nee, gelukkig. <laughs> dat is wel weer mooi. Nee, wat, kijk, wat hebben we hier? Oh, het biertjes. Bietjes. Kijk eens hoor. Did I say too much? Heb ik te veel gezegd? Nou ja, de band. dat oh, die is echt zo'n mooie naam. Gewoon deed namelijk de beetjes. het is natuurlijk heerlijk om gewoon even naar het strand te komen. Oh, mag. Nee, blijf dan maar even in de auto zitten. Ja, mm. dit, het regent even, even te hard. Ja, dat kan ik even niet doen. Nee, mag gezellig zo gewoon even, hè? Gewoon lekker radio aan. Nou regent het buiten. Ja, als je bent waar je moet zijn, dan ja. is dat gewoon heerlijk. Ik weet nou, vroeger hadden we zo'n tent, zo tent opgezet in de tuin. En dan zaten we met de twee in de tent zo lekker naar buiten Gaan gaan. Al die regen en zo. En dan kwam mijn moeder af en met de paraplu iets lekkers brengen en zo. Nou, ja, dat waren tijden. Nou, toen maar even normaal zeg. Gooi even terug naar de werkelijkheid. Ja, de werkelijkheid is dat we natuurlijk flink geoefende worden. En dat gaat over militaire oefenterreinen. Oh Ja, de regels voor defensie om te oefenen worden minder streng. Militairen kunnen daardoor straks sneller loopgraven aanleggen op oefenterreinen. Meer schieten en ook vaker in de nacht oefenen. Want ja, de vijand komt niet overdag. Die komt s'nachts natuurlijk. Ja, Dan slapen ze toch. Hallo, de armo -regels. Hoe zit dat? Ja, ja oh, het is waar. Ja. Nou, nou grap, pas geleden sprak ik met mijn, ik mijn neef. Die is uh, broersmilitair. Die ook wel, uh, noem je dat? Uh, uh, traint mensen ook. Hij is ook trainer geworden. En hij vond de mentaliteit van. De nieuwe soldaat, nou, een beetje matig. Hij zegt: van ja, sommige gasten komen dan te laat en nog een keer te laat. Toen had je gegeven. Ze moesten een half uur eerder komen en dan buiten gewoon even een tijdje staan. Dat was volgens de Arbo niet helemaal toegestaan. <laughs> zegt hij: wat? Nee, oké. Okay. En ik sprak, uh, vorige week met <laughs> mijn buurman. En die is uh, uh, infiltrist. Dus die gaat, uh, nou, dat is gewoon een bijbaantje. En die had ook al zo: ja, ik doe het al twintig jaar, maar de mentaliteit neemt wel wat af. Er is genoeg geld, maar zijn er nog manschappen? Zegt die? Zijn er nog manschappen die het willen doen? Op en mensen. De mensen? Ja, en ik heb ook nog een, noem het een, een, een, een, een, een zoon van een kennis van ons, die is ook een tijdje militair geweest, maar ik kreeg een beetje last van. Wat had hij op zijn been Nou, een extra? Pukkeltje, oog? Een pukkeltje of een vriemotje. En toen was hij ook na twee maanden was hij ook klaar. Hij vond de oefeningen wel interessant, maar op een gegeven nou. Ik word een no, beetje moe nou, van. Nou, dat was het niet, maar. Als we, nou, ik ga nu weer wat anders doen. Heeft, ik heb, je, heeft jouw zoon zich al opgegeven? Die is toch wel 18? Nee, ja, die stimmerman. Die, ja, nou, die kan ja, die die die je, je wel gebruiken mee. hoor. Ja, nou, ik denk niet dat ik die kan. Motiveren ervoor. Nee, nee, sowieso denk je, oorlog? Hebben we oorlog dan? Ja, gast, hou het nieuws een beetje in de gaten. Weet je wel? Ja, wat, wat wil je nou allemaal handelen? Op die leeftijd had ik ook helemaal, dat ik nieuws gewoon echt. Nee. Wij zijn af en toe bezig met de dag door de eeuw heen. Ja. En denk ik van nou. Dat moet ik gehoord hebben of zo, maar ik weet het. Het is voor mij allemaal nieuw. Ja. Eén grote geschiedenisles. Precies. Nou goed, uiteindelijk uh, moet er min, uh, uh, 90% minder regeldruk komen op het terrein. Dus ze mogen op die terrein echt werkelijk waar alles dus. Maar goed, oh. loopgraaf aanleggen. Ja, er uh, mag niet zomaar een schop in de grond. Dus nou, ja, ik ben benieuwd. En ook uh, meer vliegtuigen komen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, drones dan maar. Hè. En dan kan zo'n piloot meerdere vliegtuigen tegelijkertijd uh, bemannen. Dat hmm. is niet idea ideaal. Ja, ja, Dan heb je wel, minder manschappen nodig ook. Ja, we kijken wat ook al die hele jeugd die zijn natuurlijk heel erg goed ah. met die. Uh met die uh, remote-controls. Dus ja, dan Ze kunnen die drones helemaal prima besturen. Ja, ja, dat is ja. eigenlijk al een voorsorteren op. Ja, ik heb een tijdje gelezen want 3D-bril opgehad. Het is echt wat bizar gewoon dat je in een compleet andere wereld kan stappen. En dan zie je dus in één keer zo'n vliegtuig. Ja, gaaf, ja. hè? Goed, wat zie jij nog gelezen over de verbreding van de a ja, ja, ja, je hebt het dan over het leger en al die dingen meer. Maar ja, dan moeten wel bepaalde wegen verbreed worden... want anders kunnen al die tanks er niet overheen. Nee. nee. <laughs> en, ja. Maar ja, de snelweg tussen de knooppunten... het vonderen bij echt en Kerensheide bij Julien... Daar willen ze eigenlijk een rijban en een rijstrook erbij hebben. Maar dat blijkt dus door een beschermde vleermuis gaat het mogelijk niet door. Jawel, okay. wij hadden de gestreepte salamander. Ja. Zij hebben een beschermde vleermuis. En dat is als de ingekorven vleermuis bekend onder de naam... Het is beschermd onder, is beschermd onder de Europese habitatrichtlijn. En uh, die maken dus gebruik van twaalf vliegroutes die de snelweg kruisen. Dus daarom mogen die routes niet worden verstoord. Wat bij de geplande werkzaamheden wel het geval zou zijn... Dus uh, nou ja, dan moeten we moeten maatregelen gaan doen. Hoe gaan ze dat doen? Hoe ja. gaan ze zorgen dat die vleermuizen een andere route nemen? Het is, het is, het is toch mag, maar mogen we niet gaan oefenen? We mogen niet dat ze dingen allemaal gaan doen, want dat hebben we. Dus de vleermuizen hebben last van. Maar nou, het is een beetje hetzelfde, zeg maar, met die Palestijnen, weet je wel. Ja, Israël mag zich gewoon verdedigen, dus mag ook heel verder ingaan. Ja ja. ja, ja, dat is uh, regels, regels, regels, maar die moeten. Dus, nou ja, je hoort net, 90% op die oefentreinen van die regels worden geschrapt. Dus ik denk dat de, de dietjes die daaronder gaan lijden. Dat ja, is wat zoals zeggen, al wel vier. Ducten moeten nu breder. Verlichting moet anders. Er moeten extra faunapassages komen. Allemaal voor, uh, voor die vleermuis. Ja. En ze mogen slechts een deel van het jaar plaatsvinden... tussen oktober en maart. Want dat, dat is de winterslaapperiode... van, van die vleermuizen. Dus uh, slapen ze al? Nee, er is nog eentje wakker. Oh, dan moeten we nog even wachten. Het gaat ver. Maar ja, goed. Beschermd uh, diersoorten heb je het al te Oké, okay, dames en heren. Toepakleven Radio Spapga hoort inderdaad een... Uh... Een stukje gitaarmuziek. Wat hebben we hier? Yes, de pijl White. Oh, wat zie je, Blake? Yeah. Heb je het nieuws allemaal gevolgd zo? Is dat het misschien? Ja. dan wel weer zeggen. Hè? Als je dat anders omdraait, dan kan het weer niet. Nee, nee daar zijn geen bewijzen voor. Goed, dus uh, Toepak leeft op de radio, hier bij de Radio uh, ZFM. En uh, nou goed, vandaag in de krant lezen wij op de voorpagina, ja, in het uh, Limburgse uh, Waldwieler, uh, daar woont uh, Wendy en Wendy samen met haar partner zijn eigenlijk de boerderij op een andere manier aan het runnen. Tien jaar geleden is haar vader overleden en ze... Ja, de verdere familie had er niet zoveel zin in. Ze had geloof ik nog drie zussen, geloof ik. Die had niet zoveel met de boerderij. En zij wel. Dus zij heeft het op zich genomen. En zij is de tiende generatie die dus deze boerderij gaat runnen. En ze gaat het helemaal op de ouderwetse manier doen. Dus oh. dat is wel heel, heel grappig. Dus ze zijn echt... Ja, ze heeft varkens. <lacht> ze, ze heeft koeien en zo. En... Nee, die heeft ze niet. Olifant Olifant, nee, die heeft ze niet. zijn ook wel interessant. Maar goed, bijna 200 Limburgse veehouders melden dit jaar al voor een stopregeling. En zij, voor de stikstofuitstoot natuurlijk, een veestapel moest gereduceerd worden. En zij dacht van, nee, wij pakken gewoon even door. Ze hebben twee kinderen die ook meehelpen. En uiteindelijk moeten ze ook nog... Haar moeder wordt af en toe nog wel even ingezet om bepaalde gebieden. En ze zegt van, ik geniet er gewoon elke dag weer van. Bepaalde dingen lopen nog niet helemaal goed. De moestuin brengt nog niet op wat we hadden gehoopt. Er zijn te veel hazen. En ja, die hazen moest je afschieten. Nee. Uh, ja, die vreten de groeten aan. Uh, maar ik zie dat er ook vossen zijn en roofvogels. Dus we hopen dat die dan alles weer een beetje in... Dus het is echt de natuur, hè. Elkaar in evenwicht houden. Aha. Dus ik vind het een mooi gebaar. En dan zie je de foto bij dat je denkt... Oh, ik wil ook boeren. Ja, het is wel mooi. Want ik moet zeggen, het is ook heel rustgevend... Uh... Die serie van, uh, van die van Dors, de boerderij van Dors. Vond ik altijd heel uh, prettig uh, iets om naar te kijken. Ja, maar ja, die is ook echt helemaal uh, zoals ouderwets boeren? Ja, behoorlijk. Ja, ja, maar, maar die ik boerderij weet dat ze die... ouderwets boeren laten, maar ik weet niet of ze zeggen ja, ja, ouderwets boeren. Ja. Zeker. Maar het is wel heel leuk. want uh, Het is hetzelfde idee als het je vroeger had dat mensen dan... Uh, in Frankrijk kwam bij die ene meneer ook in de, de mooie villa. Oh ja. Dit is dan weer even anders. Ja, wel even anders, ja. Maar uh, ik, vond het al, ik vind het al heel rustgevend om te zien hoe ze dat allemaal doet en zo. En dat vind ik echt, uh, ja, ik hou er wel van. Ja, nee, zeker. Altijd wel leuk als mensen gewoon weer op een oude manier gaan boeren. En helemaal in harmonie in de natuur zich nestelen. Dus dat is zeker mooi. Nou, even de laatste plaatjes uh, voor. Um, of had jij nog een bericht? Zien even te kijken. Is nou, ik, ik zie lezen? hier uh, ja? dat ja, een vrouw he? uit Amsterdam... die moet ruim 47.000 euro aan bijstellen terugbetalen. Dat ze jarenlang verzwegen heeft dat ze inkomsten had uit handel via Marktplaats. Wat? Ja ja. Nooit verhoord. Ze maakte bezwaar tegen het besluit van de gemeente. En, maar de rechter verklaarde haar beroep ongegrond, want iemand met een bijstandsuitkering moet altijd melden als er sprake is van extra inkomsten. Ja. Af en toe iets verkopen mag. Ja. Maar structurele handel valt daar niet onder. Nee. Dus, uh, ze, ze, het blijkt ook uit politieonderzoek. Als ze je eenmaal in de snotje hebben, nou, dan ben je er uh, klaar ja, mee. Ja, als ze je in de gaten hebben. Ja, dus, uh, tussen 18, 2018 en 2023 had ze 767 advertenties geplaatst. En dat is veel veel, ja. ja het Marktplaatsaccount stond ook echt op haar naam. Ja, ja. En uh, er werd ook meer dan 26.000 euro aan contant geld gevonden oh, okay. in haar woning. Niks aan de hand. Ja. Dan heeft hij veel meer geld verdiend dan die 47.000 die ze terug Ja, moet en ook trof de politie daar iemand aan. Die verklaarde dat hij een kamer bij haar huurde. En daarnaast waren er regelmatig grote contanten stortingen op haar bankrekening. Ik geloof dat ja. ze te, veel, te, te kort geld terug hebben gevraagd. Dat denk ik. Ja, ja, ik ja denk Die het 47 ook wel. is een beetje aan de onderkant. Ik denk, denk dat het wel naar 100.000 kan komen. Dat zat dus als verdediging. Ja, mijn zoon die was 13 en die heeft het Marktplaatsaccount aangemaakt. Ja? Het ging alleen maar om het verkoop van eigen kleding. De advertenties zijn vaak verwijderd om, op, en opnieuw geplaatst. Ja en, die, ja, en hoeveel geld was er bij haar thuis gevonden? 26.000? Ja, 26.000 ja, okay. euro. Aan kleding. Nou, dan moet en je heel wat kleding verkopen. Hoe merk ik aan mijn, uh, aan mijn kinderen, die verkopen ook al is dat op, uh, op Vinted of zo, op Marktplaat. En nou, dat loopt niet in de tientallen euro's elke keer. Uh. Nee, dat hè? Dat kan ik hier nog over vertellen. Nou, goed. Uh, ik, ik zal zeggen... Ja, daar zit een draadje los. Dat is zeker waar. Nou goed, een van de laatste plaatjes voor 9 uur. Ja, leuk. Ik kende de band niet, maar mijn buurman kwam mee. Gus! En Dustin Hoffman heet het plaat. <laughs> Dit singletje eigenlijk. Het is funky, het is jazzy. Het is lekker gewoon. Van blues rock, ook een beetje steely dan, hoor ik hierin, hè? Maar dan moet je het nou weer vergelijken met iets? Het is gewoon op zichzelf iets guise. Het heet Dustin Hoffman. Vraag me ook niet waarom. Ik heb de tekst even niet gevolgd, maar dat ga ik nog doen. Volgende week ga ik vertellen ja, waar de tekst over gaat. Vorig jaar heb ik dat ook namelijk gedaan. Goed, het loopt tegen 9 uur. En we kijken nog even de wereld in. En je kent het verhaal natuurlijk wel hier van de camping... De Dutchen of in Amerika weer de, de camping hier uh, die uh, weg wordt gedaan, die wordt overgekocht ja. door de Dutchen. Hè, geloof ik, dat is het. Nou goed, in Molensloot hebben Barry Stegers en Deborah uh, al heel wat lang hebben ze daar een chalet staan bij de Molensloot. Ja. Uh, en uh, ja, nu hebben ze dus uh, vijf jaar geleden hebben ze zeg maar te horen gekregen dat ze weg moeten. Net als uh, 22 andere campings in uh, Nederland zijn ze opgekocht door een uh, uh, Camp Fun. En Kempfen die zegt ja, nee, wij willen alles gelijk trekken. En we willen ook chalets daar bouwen. En deze Deborah en um, Barry zeggen ja, dat laten we nu over ons kant gaan. Wij gaan, in, in, wij gaan er tegen vechten. En uh, de, de eigenaar van uh, Molenschot die zegt bij mezelf ja, het zal wel mooi zijn. Maar uh, 18 bewoners die hier wonen heel, met heel weinig uh, kosten. Die hebben vijf jaar lang kunnen sparen om gewoon een, een, een huis te kopen. Dus die mogen gewoon allemaal weggaan. Dus nou, het schijnt steeds meer te gebeuren hier in Nederland... dat heel veel mensen eigenlijk gewoon wordt opgedragen... hun campingplekje op te geven. En ook hier, Debra en Betty laten er niet bij zitten... en ze zeggen, desnoods gaan we gewoon een aggregaat neerzetten... en gaan we gewoon water er als anders vandaan halen... maar we blijven hier heel lang zitten. Maar goed, zien jullie zo in deel 2 van het radioprogramma met geschiedenis en de verjaardag. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken...